Hallo, um, ik zou het vandaag willen hebben over Philip de Winter van het Vlaams Belang. Die heeft namelijk verklaard in een Israëlisch-Joods uh, uh, weekblad sorry, dat hij zichzelf en ook zijn partij islamofobisch noemt. Dus hij is eigenlijk een islamofoob, dus hij heeft dus een angst voor al wat islamitisch is. En hij wil samen met de Joodse gemeenschap ervoor zorgen dat uh, de islam geen opmars maakt in Europa. Dat is zijn doel, zegt hij. Maar wat eigenlijk zijn doel is, is zoveel mogelijk Joodse stemmen te hebben. En het straffen is in feite dat een groot deel van zijn achterban, bam, uh, dus nog altijd de collaboratie van hun voorvaderen verdedigt, die hebben vroeger aan de zijde van de Duitsers gevochten of gewerkt. En hebben ook joden verraden in de oorlog maar daar hoort men de Vlaams blokkers, de Vlaams belangers en zeker Filip de Winter niet over klagen niets over zeggen, het niet afzweren dus ik vraag mij af of dat er veel joden gaan zijn die op het Vlaams belang gaan stemmen en als er zijn, zullen, er zullen er waarschijnlijk wel een beetje zijn die gewoon zullen stemmen tegen de islamieten dus het Vlaams blok zegt nu zelf dat ze islamofoob zijn, dus tegen de islam, tegen een bevolkingsgroep, volgens mij is dat ook een beetje racisme waarvoor dat ze al veroordeeld zijn toch drie vzw's van hun die nu niet meer bestaan um, en dan vraag je je af, moet men iets doen aan het Vlaams belang, moet men hun dotatie afremmen? moet men dit, moet men dat ik zeg voor een stuk nee omdat de hele voor een heel eenvoudige reden, ze zijn democratisch verkozen. Ik zeg niet dat ze democratisch zijn, maar ze zijn democratisch verkozen, dat is al één. Plus ook de vrijheid van meningsuiting is voor mij heilig. Men mag van alles zeggen, tot het moment natuurlijk, dat Philip de Winter zou zeggen, we moeten alle islamieten verjagen, we moeten ze of met geweld het land uitzetten dan overtreedt hij volgens mij de enige reden en enige regel uh, die men kan hebben om de vrijheid van meningsuiting te beknotten het aanzetten tot haat en geweld nu kan je zeggen van oké, okay, hij zet ook aan tot haat van alle moslims dus overtreedt hij eigenlijk wel die wet en zou men hem voor de rechter kunnen brengen maar ik vind haatprediken of tegen een religie zijn, vind ik geen reden om iemand voor de rechter te brengen, eerlijk gezegd. Wel natuurlijk, als moest men verder gaan en zeggen, we moeten ze allemaal verwijderen, we moeten ze in kampen stoppen, we moeten ze oppakken, we moeten ze mishandelen, dan is er voor mij wel een reden, want dat is aanzetten tot geweld. Maar ja, de wet is de wet, dus hij heeft de wet overtreden op racisme en op het prediken van haat, het, het, het uitdragen van haat tegen een of andere bevolkingsgroep. Dus moet hij toch wel, denk ik, bestraft worden. Hoe en wat, dat moet men maar uitmaken binnen de politiek.